Twee uur aan Anoktheisen met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft een week van nationale rouw afgekondigd... om de doden te herdenken die deze week vielen bij de Marikana-mijn. Bij de uit de hand gelopen demonstraties kwamen zeker 44 mensen om het leven. De meeste slachtoffers werden doodgeschoten door de politie. Vanaf vandaag hangen alle vlaggen in Zuid-Afrika een week half stok. Donderdag zijn op verschillende plaatsen in het land herdenkingsdiensten. Volgens Zuma moet het land zich verenigen tegen geweld en is het belangrijk om de vrede te bewaren. Opnieuw is een smokkeltunnel ontdekt tussen Oekraïne en Slowakije. De Oekraïnse autoriteiten vonden de ingang van de tunnel in een grensplaats onder een winkel voor kleding en huishoudelijke producten. De tunnel komt net over de EU-grens uit in Slowakije. De politie onderzoekt nog wat voor spullen door de tunnel zijn gesmokkeld... en wat de rol van winkeleigenaren daarbij is geweest. Vorige maand is een andere Oekraïense smokkeltunnel naar Slowakije ontdekt. Dat was een tunnel van 700 meter lang die zo professioneel was opgezet... dat er zelfs een goederentrein in reed. Het is nog onduidelijk wat er met de tunnels gaat gebeuren.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 Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Francis Broekhuizen. Kijk, het warme weer is natuurlijk heerlijk. En al die suikerwegen en kou. Maar wat krijg je dan? Mensen raken oververhit. Er gebeurt iets, je wordt driftig, je hebt het al warm. Nou, u raadt het al, ik ben weer iemand te lijf gegaan. En dit keer een bejaarde vrouw op zo'n elektrische fiets. Hè. Nou, ik loop op de stoep. Die vrouw die rijdt op de e-bike, zo noemen ze zo'n kring, geloof ik. Keihard over de stoep zo tegen mij op. Geen excuus, maar uh, ja, ik ben invalide. Ik zeg wat? Ik word nou misschien wel invalide. Toen zegt ze, nou, dat zal wel meevallen. Nou, ik zag zwart voor mijn ogen. Ik geef er een hengst. Ze vliegt van die fiets. Enfin, ambulance erbij, politie erbij. Nou ja, het is allemaal gesust. Zij was fout, ik ook. Maar ja, die hitte maakt het dan nog even erger. Nou ja, de dagen worden alweer korter... En straks hebben we weer de kachel en de spraatjes, Maar geniet er nou nog maar even van en maak je vooral niet druk. Doei doei! Ja hoor, we zijn echt begonnen. Want we begonnen met de Groentevrouw. Dank, dank, dank Groentevrouw voor je prachtige kijk op deze hitte, op deze prachtige hete dag. En wilt u meer weten, kijk dan op groentevrouw.com voor meer van deze prachtige vrouw. Goed, om met Adeline te spreken. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Nou, zoals u het misschien wel gemerkt heeft, is Adeline van Lier al vier weken op vakantie. En dat zal ze ook nog even blijven de komende drie weken. En vanaf hier wensen wij jou, lieve Adelien, fijne vakantie. Kom gauw weer terug, heel en wel. Uh, de vorige drie weken heeft u kunnen luisteren naar Axel van der Ende. En de eerste uitzending van de zomerstop was in handen van Martijn Gimiers en Jan Willem Bult met de nacht van de filmmuziek. Ja, En nu is het dus aan mij om uh, u de komende vier uur veilig door de nacht te leiden. Ja, u zult mij als vaste luisteraar misschien wel herkennen als de DJ met de lange naam. Uh, Fafi Fisherman's Band Certified Soul Seeker of Sound. En zijn omgevallen platenkast. Ja, ik zie mijn live gasten al lachen. <lacht> um, uh, en dan zegt al, uh, Adeline zegt dan altijd, uh, to the rescue. Ja, en in het kwartiertje naast uh, Adeline ging ik altijd op zoek naar de pareltjes van vergeten tracks. De zogenaamde guilty pleasures. Uh, geheime plaatjes die je eigenlijk niet goed mag vinden, maar stiekem toch wel. En deze zullen vannacht, denk ik, wederom zeker langskomen. Maar goed, vannacht en de komende twee weken ben ik hier gewoon onder mijn eigen naam... en het werd al ronkend de eter ingeslingerd door die prachtige stem van Radio 1. Ik ben uw gastheer Francis Broekhuizen. Goed, ja, een beetje terugtellen. En u merkt dat er maar liefst drie mannen nodig zijn om Adeline enigszins te vervangen. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar nou ja, goed... U hoorde net uh, de Frank Cooney Mondo Trio met Feeling Good. Een nummer origineel van Nina Simone en bekend van een biermerkreclame. En als je net uh, van een druk en fijn maar oh zo warm weekend Lowlands komt... en nog een beetje wilt nagenieten, dan zit je goed vannacht. Trek nog een biertje open en hang wat voor je radio. Of uh, ja, misschien sta je in de file of uh, terug onderweg uh, naar huis. En uh, nou ja, blijf lekker luisteren. Of, ja, dat kan natuurlijk ook, bent u niet naar Lowlands gegaan... maar heeft u gewoon genoten van een warme zomerse dag... en kunt u de slaap niet vatten. Blijf dan luisteren, want tot zes uur een rijk gevuld programma met veel lekkere muziek. Nou, wat we vannacht allemaal gaan doen, dat hoort u zo. Maar um, eerst zult u in de Nacht van het Goede Leven gewend bent, zoals u dat van ons gewend bent, luisteren naar een live gast in het eerste uur. En deze keer zijn het er maar liefst twee. En u hoorde ze net al een beetje rommelen en lachen en giebelen. Ze zijn de producer van funky beats en de zanger met een stemmen om zacht bij weg te dromen. En samen maken ze muziek die het beste omschrijven valt als een mix van... Neo, soul, beats, jazz, hip-hop. Zeg ik dat goed, jongens? R&B. Nou ja, eigenlijk <laughs> gewoon van soul. alles. Het nee. is heel moeilijk. En als we heel cliché gaan doen, is het heel moeilijk om één box te stoppen. Maar als je het echt moet, dan is het gewoon een combinatie van, I don't know, Electronic Future Soul met... R&B House. R&B House, house. invloeden eigenlijk... Ja. Uh, Eigenlijk elektronische muziek gewoon. Elektronische muziek, dus vannacht in de nacht. En ik heb ze nog niet voorgesteld, ze reizen de hele wereld over. Maar hier in Nederland zijn ze niet heel erg bekend bij het grote publiek. Maar na vannacht gaat dat zeker veranderen. En ik ben heel erg blij dat ze tijd kunnen en hebben en willen vrijmaken... om bij mij in de studio een uur lang te komen praten over muziek. En natuurlijk live hun muziek te laten horen. Het zijn Full Crate Mar. Oh yeah! Ja, de rechte, het AKN-gebouw staat te sidderen op zijn grondvesten. Um, is het tijdstip een beetje te doen voor jullie jongens? Normaal ga ik nu naar bed. Oh. Nee hoor. Nee, nee. 2. 2 a.m. Nee, Zo dit is hartstikke dat. normaal. Ja, want jullie uh, zitten natuurlijk uh, flink in, in het nachtleven. Ja. De, nu, nu? Wat doen we normaal gesproken ja, nu? Ja, wat doen jullie nu eigenlijk op het tijdstip? Muziek Behalve maken. Behalve slapen. Muziek maken. Of in een club draaien of treden. Ja. Zoiets. Dus uh, uh. Geen, geen discodutje gedaan van tevoren? Nee. Nee? nee, niet nodig. Oh, zo. Kijk. Zo meteen wordt veel gegraapt. En zo. <laughs> Door jullie muziek denk je, nee, <laughs> dat denk ik haast niet. Nou ja, um, even kijken, hebben jullie, uh, zijn jullie trouwens nog naar Lowlands geweest? Nee. nee. Niet? Ik niet. Nee. Nee. nee, wat hebben jullie vandaag gedaan eigenlijk? Oh, ik had een, uh, een verjaardag van mijn nichtje Amy, dus mocht ze nog luisteren. Oh. Hoe oud is ze geworden? Vijftien. Oh, dat is een... De hele dappere leeftijd. Ja, vind ik zeker. Me. Ga je nu voor de deur liggen en al die scooterjongens een beetje <laughs> ja. af van de afslaan? Met de gitaar. Met de gitaar. <laughs> Plong. Scooterjongens. Scootertuig. Ja. En uh, uh, nou ja, ik, uh, ik, ik. ja want Fulcrate, want, want, jij hebt... Uh, ik heb... Uh, ik zag je op Instagram. Ja, nee, ik was eerst eigenlijk was ik eerst een mixje aan het opnemen. Oké. Okay. Voor de lieve heren bij, uh, bij het Bowling DJ Broadcast. All right. En um, toen was ik er klaar mee... Een vier of zo. En dan, toen ben ik naar buiten gegaan. En toen ben ik met de, met de vrienden gaan hangen bij het water. Wat gezwommen en zag ik op Instagram. Ja, ik ben niet gaan zwemmen. Oh, jongens zijn gewoon wel oh, ja, ja, ja, nee, ik, uh, ik had mijn zwembroek niet bij. Oké. Okay. <laughs> okay. Hé, hey, uh, ik denk dat we gewoon moeten gaan beginnen. Wil jullie voor onze nummer gaan spelen? Ja, zeker. Nou, uh, ze kruipen achter de microfoon vandaan, lopen naar hun uh, set, een glaasje water mee. Oh ja. Ja, weer je een glas water, uh, Mar? Ah, oh, je, oh, je hebt nog thee, oké. Okay. Even kijken wat hier achter mij aan de andere kant gebeurt bij Fullcrate. Die heeft echt een gigantische batterij aan elektronische dingen bij zich. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Valt wel mee. Valt wel mee. Um, nou ja, ik geef graag de eten vrij aan mijn goede vrienden. Fullcrate en Mar. Be somewhere differently. Yeah, yeah, yeah, yeah, I come from love. De klank laat we nog heel even uitklinken. Mijn hemel zeg. Oh. <laughs> ik druk even je iPhone uit uh, Full Crate. Alsjeblieft man. Dat heb ik gelijk even opgenomen. Dat wordt later allemaal denk ik op Full Crate net gezet. En Mar Music But Net. Mijn hemel, my absolute. Mijn absolute. Ik, ik kan niet meer. Hoe moet ik nou dit hele uur <laughs> met jullie nog? Uh, <laughs> ik heb gewoon slappe knieën. Hé, uh, hey, dit is de absolute nachtmuziek hè? Oh ja, voor alle stelletjes die nu bezig zijn. Mm. Alsjeblieft, Sexy. here we go. Sexy music. Yeah. Hey, uh, ik, ja, ik vind het echt, echt geweldig. Ik ben echt een groot fan van jullie muziek. Ik volg jullie al een behoorlijke tijd. Maar, Dank, je. Uh, Dank je wel. Alsjeblieft, man. Ik, uh, ja, daarom ben ik niet meer dan vereerd dat jullie uh, deze eerste nacht van het goede leven hier in Hilversum zo laat hebben willen afreizen. Uh, wat ik ga doen, ik ga heel even voordat we verder gaan praten, even vertellen aan de, aan de luisteraars wat we de komende vier uur nog gaan doen. Uh, naar nou goed gebruik. Uh, in het tweede uur gaan we luisteren naar Adeline van Lier. Is ze toch nog een beetje bij ons? Want op 10 oktober 2009 was Mikkel, a.k.a. Ingenieur Vendermeulen, te gast. Vaste luisteraars kennen hem natuurlijk. Hij is saxofonist van West Hell 5. En net voor de zomerstop waren ze bij ons te gast in de nacht. Ja, wat u misschien niet weet is dat Ingenieur Vendermeulen promotor en oprichter is van die Amsterdam Beat Club. Volgens mij donderdag de dertigste hebben ze een heel groot feest in Paradiso... Uh, waar hij ook zijn plaatjes zal draaien. Um, en hij wordt ook wel die man met die golden arm genoemd. Uh, in 2009 was hij te gast in de studio en draaide hij allemaal fijne tracks met dieren als thema. En het was tenslotte net Dierendag geweest. En ik moet eerlijk bekennen, dit was mijn eerste kennismaking met het programma De Nacht van het Goede Leven. En je ziet het kan verkeren, want zo zit je aan de ene kant van de radio en zo zit je aan de andere kant van de microfoon. En daarom leek het mij wel een heel goed idee... om weer eens te gaan luisteren naar die groovy pet sounds. Nou ja, gewoon als eerbetoon. In het derde uur krijgt u van ons, zoals u dat gewend bent... een hoorspel op herhaling. En dat is deel 1 van de vierdelige serie Oorlog achter Prikkeldraad. Deel 2 en 3 krijgt u daarna nog van mij... en deel 4 van Adeline als ze terug is van vakantie. Is toch een beetje een mooi linkje gemaakt. Oorlog achter Prikkeldraad neemt ons mee naar de Tweede Wereldoorlog... met ontsnappings- en bijna-ontsnappingsverhalen... met als twist dat het deze keer Duitse krijgsgevangenen zijn die ontsnappen uit Engelse kampen. Dus een soort omgekeerde coldits. Nou ja, goed, dat wordt spannend. En in het laatste uur het zogenaamde magische uurtje... hoewel we dat eigenlijk nu, het magische uurtje met jullie is eigenlijk gewoon al begonnen. Het wordt gewoon een magische uitzending, voel ik aan het water. Ja. Goed, uh, laatste uur, de zon komt stilletjes op. U weet natuurlijk dat voor de moslims vannacht de periode van vasten is geëindigd. En natuurlijk besteden we daar aandacht aan bij het krieken van de dag... Verder krijgt u gedichten en gesprekken met dichters die ik had... tijdens het festival Dichters in de Prinsentuin in Groningen. En heb ik het laatste half uur ingeruimd voor nieuwe muziek. Want dan laat Re Volkskrant recensent, het is een hele mond vol... Sascha Kooistra u de nieuwste muziekreleases horen. Nou ja, goed, een uh, goed gevulde uitzending met veel muziek en gesproken woord dus. U kunt trouwens mailen naar hetgoedeleven.nl. Uh, twitteren naar N8VH Goede Leven. Dat is N8VH Goede Leven. De online speler staat aan op de website van Adeline. Dat is www.adelinevanlier.nl. Uiteraard zijn we ook te beluisteren via de website van Radio 1. En heel erg oldschool via de Eter. Nou ja, goed, later zal deze uitzending weer per uur terug te luisteren zijn via beide sites. Maar ik zou maar gewoon wakker blijven als ik u was. Um, nou jongens, we gaan weer terug naar jullie. Uh, Fullcrate ondertussen druk bezig met twitteren. Het uh, hashtag N8VH Goede Leven. Uh, is... Zijn jullie trouwens uh, vervent uh, luisteraars voor Creator Mark? Of oh, wij wat zijn vervent luisteraars, radioluisteraars? Ja, mm, yeah, maar 22 Tracks is ook een radio, toch? Dus, Precies, ja, Online, dan zeg ik ja. Ja, ja, ik wel, <coughs> maar ik ben wat meer met. Denk Ik online radio's. Ja, al opgenomen okay. podcasts en dat soort dingen. Dus ik volg wel wat radiomakers voor nou, vooral internationaal. Oké. Okay. En wie, wie, voor, wie zoal? Nou, mensen als Benji B of Giles Peterson. Oké, okay. dus BBC. Uh, ja, dat. vooral BBC. En heb je ook ja, Lefto, België en okay. heel veel mensen in LA. Okay. Maar dat heeft ook meer te maken met de, de muziek die ze zozeer spelen. Niet zozeer de wat ze te, Ik bedoel, niet de gesprekken die gevoerd worden, nee. want dat, daar skip ik meestal gewoon okay. heen. Um, maar ja, ik denk gewoon muziek nieuwe sound. Ja, nieuwe sound, ja? inderdaad. Ja, ja want uh, 22 tracks, daar doe jij samen met FS Green uh, de beat sectie voor. Klopt. Uh, Leg heel even kort uit aan de luisteraar uh, naar nou ja, wat 22 tracks is en wat beats zijn. Is dat wel goed? Mm, uh, nou ja, we doen beats en soul trouwens. Ah, kijk. Self-promotion. Nee, <laughs> um, 22 tracks, ja, het is een website opgericht door uh, Vincent en Gilles. Gilles, Gilles. de Smit. En uh, nou, het, het conceptje is uh, dat er gewoon dus 22 genres zijn met daarin elk uh, 22 tracks. Mm -hmm. En die zijn gecureerd door uh, DJ's of muzikanten of muziekliefhebbers. uit elk genre waar ze gespecialiseerd in zijn. En ik doe samen met Effing Green de soul en beats, waarbij we dus de soul en, en, en, en beats eigenlijk beide nu al een beetje de eigenlijke uit uithoeken Een beetje verschillende ja. alles eigenlijk in Soul. Dus je zou in Soul eigenlijk ook wel een deep house nummer voorbij horen komen. Oké. Okay. Want uh, ja, wat is nou Soul? Ja, dat vind ik, dat vind ik wel een goede vraag. Ik heb daar met Adeline namelijk ook wel... <laughs> ik zie al echt... Yeah. De... <laughs> wat is nou Soul? Wat is... Weet je jongens, laten we gelijk de diepte ingaan. Want ja. dat vind ik wel een hele goede. Want wat is Soul? Ik, ik zeg heel vaak soulful ah. Dus niet zozeer... Als ik, als ik denk aan Soul, dan denk ik toch wel echt aan, aan Brown. James Brown? Ja dan denk ik toch echt aan die Chris ja. Mayfield. Dat is voor mij Soul, mm -hmm. Rita Franklin. Um, <coughs> um, maar dat wordt, dat wordt nog wel gemaakt, maar dat is niet meer echt wat het vroeger was. Nu is mm. het, Daarom zeg ik ook, wij maken eigenlijk electronic soul. Je hebt mensen die noemen het futuristic soul, maar hoe noem je het dan in de toekomst? Dat vind ik dan wel weer dom. <laughs> ja, dus is, ja. ja. Maar vind jij, het jij Soul? Nee, nee maar ik, wat, wat ik bedoel is dat like, als je als je house hebt of dubstep mm -hmm. of minimal zelfs ik ken een hele lekkere minimal track die echt soulvol is en die ja. zou heel goed bij een een soul plaat kunnen gewoon ja. het is echt als je erop kan, je kan ja, als je het op kan zingen dan kan, is het gewoon een soul track geworden maar, is, maar ja wat ik, wil je zeggen? ik denk dat ik denk dat um, het, wat jij eerder zei maar dat het gewoon voornamelijk ook het, het moet dat soulvol. dat het moet je had ooit een keer uitgelegd iets warms het, het, het, het draait om die warmte ja yeah. Maar het hoort dus maakt het niet echt warm, Niet uit, uh... warm in de. Tenminste, niet warm van. Oh, fijn. Het kan ook heel verdrietig en. Ja, ja. er moet ja, wel een zijn. soort melancholische ja. uh, snaar in. Wat, ja, wat, ja. Wat, wat, wat, wat zijn jouw voorbeelden dan, Mar? Um, In Qua geluiden of qua artiesten? Laten we de vraag zo open houden als jij denkt dat, die, uh, dat jij hem die wil invullen. Ik vind geluiden leuker. Dus ik, geluiden? Ja. Ik denk dus. Uh, mijn, mijn voorbeelden, als in uh, sound, is denk ik wel echt. Um, um, ik wil vooral verdrietig. Mm -hmm. Daar haal ik wel, dus de melancholische, daar, daar haal ik veel meer inspiratie uit. Ja, want als ik jou zo hoor zingen, dan zit er wel een behoorlijke snik in je stem. Ja, dat. Ik weet niet, ik, ik, ik kan wel, ik vind hem soms wel leuk om te schrijven over, over, over een happy day, maar dat, dat ik weet niet, doet, doet me toch minder, nee. denk ik. Ja. Ja, maar hoe zit het voor jou, Full Onderschrijf je nou, wat, uh, wat Mar zegt? Moet er een snik in zitten? Moet, nee, uh, ik ben het best wel met hem eens, ja. Want ik weet niet, op een of andere manier... Een, een, een, een blij message zijn wij, denk ik, sneller mee uitgespeeld. Zo. Dat dat maar, wordt, ja. ja, je bent zo ah, happy. En, en een verdriet, dat is toch al wat dieper of zo. Maar ik bedoel, je kan ook best wel een blij gevoel maken. Want dan, uh, weet ik veel, ja. als je gewoon... I'm, I'm so happy today, weet je wel. Dat, dat wordt al heel snel... Nou, ik wil niet zeggen corny. Ik, voor mij persoonlijk ja. is het ook heel vaak. Ik bedoel, als ik het componeer of produceer, ja. dat kan je misschien in de sound horen. Dus dan is het wat, nou, wat, wat meer upbeat of wat meer ja. vrolijker feel. Maar dan nou begin ik te zingen en dan worden er heel Nee, zielig. maar dat vind ik, dat vind ik tof. Nee, maar dat tof. is, dat als we, contrast we, is als we, ja, als we een liedje samenschrijven, dan ja. is het, um, ja, ik weet niet, het, wat er, wat er voelt en meestal, ja, wat het voelt, ja. Al, al voel ik me blij. Nou, dan... nee, wat ik heel wat ik... Uh, ja, maar... nou, we het laatst over. Volgens mij was het in Hamburg. waar We ook aan het praten over. En voor mij is het dat als ik. als ik. Ah, ja. um, <laughs> me. me. me, me uh, ellendig voel. Dan voel, ik me, dan voel ik dat ik leef. Ja. En met. en dan heb. dat is ook het mooie. Als ik me ellendig voel, dan heb ik iets om naar uit te kijken. Ja. Als ik blij ben, dan heb ik. Dan, ja, wat wil je blij blijven? Ja. Dat, is, dat is saai, vind ja, dus, ik. dus je zegt ook eigenlijk, goeie, wat je natuurlijk ook hebt met goede literatuur, goede films. Eigenlijk ja. gaat het altijd over de, de, de rafelranden van het leven. Ja. En daar, daar wil je dan... Want het onbereikbare dan... is veel mooier dan iets wat je al achieved hebt. Dat ja. lijkt, dat, daarom, daarom zijn al die Hollywoodfilms zo stom dat het eindigt. Omdat het eindigt. <laughs> je ja, ja, denkt van, ah, vette film, maar het einde was zo stom. Hoe ja. vaak heb je dat gehoord? Het komt omdat ze dat, dat weggeven gewoon. Precies, maar ja. dus en ik denk en dat je uh, op een gegeven moment gewoon niet. Uh, je, bent een soort van, je, hoeft niet je kan niet lang teren op het van. Oh, ik voel me zo happy ja. jod, op een gegeven moment. Ik weet niet. Ja, maar. hoe moet je zeg maar, dat geluk uh, verwoorden. en dat ook uh, dat verlengen? Dus eigenlijk ja. zijn leven lang en gelukkig. Ja. Meeste sprookjes eindigen met zijn leven lang en ja. gelukkig. En dan eindigt het ook. Ja. Nee, maar dat is ook mooi. Maar ik, ik, ik denk dat we beide best wel bewust van zijn. Als je een mooi moment hebt. dan ja. geniet je daarvan. Ja. wetend dat hey, het dat moment gaat. Dus binnenkort aflopen of niet. Het kan ook parallel lopen met iets wat verdrietig is ofzo. Je hebt heel veel dingen in je leven dat gewoon heel mooi is. Ja parallel daaraan gebeuren dingen die minder mooi zijn en ik denk en dat die het, verwerk je dan in je, ik je muziek ik het gewoon allemaal draait om balans gewoon. nou wat ik wat ik grappig vind aan, aan, aan jouw Fulcrate. kijk bij Mar hoor je het heel stellig hè, dat, we gaan ze dadelijk uh, nog een nummer van jullie horen uh, en bij jou hoor je zeg maar de, de snik en, en, en het verlangen en het ver maar wat mensen eigenlijk wat ik heel bijzonder vind aan jou uh, fullcrate is dat jij in je beats heel vaak een soort melancholische ondertoon hebt zitten uh. en ja ik zeg dat heel eerlijk. Ik heb het uitzending natuurlijk voorbereid. En uh, je hebt een nieuwe track Dancing in the Douche. Daar gaan we straks even naar luisteren. Daar is het is dit. wel leuk als mensen de titel zeggen. Uh, Want hoe moet je hilarisch. het zeggen dan? Nee, ja, het, gewoon het, precies het zo. Dancing in the Douche. Maar ik wist toen ik hem aan het maken was. <laughs> dat toen ik het benoemde en aan het uitladen en mixen en zo. Wist ik dat dit gewoon een grootst hilarisch grap wordt. Als mensen erover gaan praten. Maar, maar, in in the the dancing douche. in the Douche. In de Douche. Maar is, ja. is uh, het Engelse woord voor douche, douche? Nee, dat is gewoon een grap. Dus ik heb dus... Wat was dat ook weer? Wie zei dat ook weer? Vriendinnen van mij uit Amerika. Zeiden dat, nou, dat is het merk of de benaming van. Ja. Het, uh, een opening voor daar beneden voor vrouwen. Nee, dat is dus... Als je nee, me Wikipedia opzoekt, dan krijg je dat. Oké, maar het is dus... Nee, nee, nee. Dus een... opzoek, okay, dan, het is de dus, titel van een... Hoe heet dat ook alweer? Een soort van een douche gel voor de vrouwelijke. Ja, oh, ja nee, oh, nee, dat ja, is het Het is voor daar weer. beneden. Nou ja. Ja, precies. Je hebt de South Park. Voor South Park hebben ze... Precies, als ze iemand een douchebag noemen, dan is het inderdaad een... Maar goed, laten we dit maar even skippen. Maar ik heb inderdaad het nummer gemaakt, ja. terug. Maar jij, jij bedoelde gewoon in de douche. Terug, naar, uh, terug uh, even naar dat nummer, in de douche. Ja, ja. Want daarin zit een stotter. Maar dan gaan we, weet je wat, laten we gewoon gaan spelen. Want de tijd vliegt als een malle, jongens. Het is zo ja. gezellig. Ja. Wil je nog een nummer doen? Ja, dat we ik doen, ja. ja. Nou, let's go. Let's go. Van de uh, ontboezemingen van de achternaam. Of tenminste de ontboezemingen van de titel van een track. Nou nee, ja, goed, dat is de nacht van het goede leven. Alles hoort erbij, dat hoor je wel. Fullcrate MR. She was, she, she, she, she was flying, she was flying, she was flying. Ik applaudiseer voor zichzelf. Food en maar hier in de studio, nacht van het goede leven, Radio 1, Karo. She was fly. Oeh. Als je sexy bezig bent, blijf lekker sexy bezig, of blijf gewoon lekker luisteren. <lacht> um, ja, she was fly. Uh, over wie gaat dit nou eigenlijk? De nee, eer gaat helemaal naar Food crate. Hij heeft deze geschreven. Is dat zo? Oh ja. She yeah. was fly. Um, geen idee. Nee, ik, voor zover ik het forst me kan herinneren. <lacht> liep ik op straat ja. en dan had ik, ik kan me nog herinneren dat het eerste telefoon is waar ik van die notes kon maken, van die aantekeningen kon je in je telefoon zetten. Ik was er heel blij mee. Ja. Dan liep ik op straat en ineens plopte in mijn hoofd de titel She Was Fly. Toen dacht ik, oh, dat is echt vet, moet ik het opschrijven voor als ze uh, een mixtape of een uh, nummer gaan maken of zo, dat is tof. Toen dus had ik het opgeschreven, toen was ik dus in de studio en toen had ik een beat gemaakt van She Was Fly. Ja. En toen ja, miste iets en toen, ben ik, uh, toen dacht ik, ah, She Was Fly, dat is een leuke titel, daar kan ik iets mee doen. Ja, want She Was Fly betekent, ze is... Ja, ze is gewoon fly, ze is gewoon mooi, tof, lief. Hmm. Want het grappige is dat het helemaal niet betekent She Was, as in zin van, ze is het nu niet meer. Nee, nee, precies. Ja, maar... maar dit is gewoon hoe het eruit is gekomen. Ja, je ziet een meisje en denkt van, she jezus. She is fly, ja. klinkt van nee. minder, ja. leuk. Ja, maar was, is, dat is misschien hetzelfde als met dat gevoel Als er iets is, dan, dan, kan het, dan is het nu, maar ook vroeger ja. en ook in de toekomst. Ja, ja, dus het iets bestaat in het moment. Ja, ja. ja en dat is gewoon mooi. Ja. En ja. En uh, ja, toen heb ik het zelf ingezongen, okay. maar ik ben uh, niet echt een zanger. Ja, onze eerste track is dat? Ja, klopt. En Dit toen, was jullie eerste track? Ja, dat is onze allereerste track. Die collaboratie we eigenlijk een beetje uh, um, gevestigd. Ja. We hebben daarvoor al samengewerkt. We kennen elkaar al. 10, 11 jaar. Ja, precies, want dat brengt me inderdaad bij de <gül> volgende vraag. Hoe kennen jullie elkaar? Via high school, ja. echt, de, de hogeschool, Middelbare School. Amsterdam ook. <gül> ja. En ja. Uh, ik, ik sta me iets bij dat jullie uh, gedanst hebben, allebei. Klopt. Ja. We hebben inderdaad ja. echt van alles gedaan, gewoon. We zijn. <laughs> Waarschijnlijk komt er ooit nog een clip uit. Ja. Met ons Gorio, <gül> gewoon echt. Gewoon Chris Brown, Michael Jackson, I, ik, ik heb er zin in. Met 18 man. Gewoon, oh te gek. <laughs> Waarschijnlijk nee, echt ik denk dat wij gewoon, ik weet niet. Je <laughs> bent gewoon jong en je wil gewoon voor alles uitproberen. Yeah. Dus wat, wat yeah. weet je, niet, niet van oh, zo, weet je, hip-hop of ja. dat, dat. Gewoon, alles was gewoon leuk. En, All round. Ja. Maar, je, maar je hebt, jullie hebben wel gedanst, toch? Jullie hebben toch hip-hop ja, ja. hip dansen? Ja, gedaan? ja, we, ja. We, we hebben voor alles gedaan: van hip-hop, house, lokken, whatever. Oké. Okay. Gewoon... Ja. Ja, voor de luisteraar die, uh, die niet thuis is in de hip-hop-wereld, dat betekent gewoon uh, lokken is een bepaalde dansstorm. Of poppenlokken opbreken. Ja, ja. Nou, ja. Ik, ik heb zelf nog vroeger, we gaan mijn kleine omboezem doen hier op de radio. Ik heb zelf, nee, maar serieus. Want ik bedoel, jullie zitten hier, we vertellen ook heel veel, dan moet ik ook wat vertellen, toch? Nou, ik heb, kijk ze gaan. Wat een leuke man. Ik heb, uh, nee, ik heb zelf uh, ook nog een tijd ge gebreakt, gebiboyd. Maar dan echt gewoon oldschool in een garage met een geblokt zeil en uh, Zo hoort het, zo hoort het. Hebben jullie dat dan. ook gedaan of niet? Nou, niet in een garage, maar wel uh, middelbare school ergens. In de prullenbak deden wij het. <laughs> in de een, in een prullenbak. <laughs> prullenbak. Nog ghetto. Hoor. <laughs> echt super ghetto. Ja, in een prullenbak voor een garage. Hoor. Maar uh, hoe heet die gast Crazy Legs van de, van de Rocksteady Crew? Was dat oh, ja. voor jullie yeah. een... een voorbeeld, want die is nu na 30 jaar gestopt. Ja, ik bedoel wel gewoon, ik ik wist er wel van, maar het is niet dat ik dacht, oh hij waren veel meer andere I, jongens I, bezig. Maar de hele crew was al doof vond ik. Ja, ja. ja Want wat, wat wat voor muziek dansen jullie toen dan? Um, breaks wel echt, ja maar, gewoon maar, Hip hop. Ik oh. weet nog in die tijd luisterden wij echt gewoon heel erg naar Tribe en Dilla. Tribe dat, Daar komen wij echt vandaan ja. gewoon. Dus wel de... De, daar ligt eigenlijk nog steeds wel ergens onze sound in, geloof ik hoor. Ja, ja. Nog steeds Dilla gewoon... Nog dus de Daisy, Daisy ja. Age en uh, ja. gewoon wel nog wat, steeds wat, die, wat dikkere beats. De boom bap. Zeg. Boom bap. Nee, maar niet <laughs> zo, uh, alleen wacht. boom bap, ik, ik, meer, meer de... Um... Ja, de terminologie vliegen echt uh, de Nee, wacht, af, hoe heet dat ook weer? Um, zeg het, zeg het. Nou, hun hele klik. Wie? Nou, hele klik. Wie? Nou, hele klik. Oh, Wie? Gewoon Daylight, oh, ja, ja, de, Jungle de, Brothers. De, of Stone Straw? Nee, nee, nee, nee. Uitgeverij. Oké, okay, dat gaat... Nou, dat dat komt allemaal goed. Maar een beetje luisteren. dat warme uithoek van, van de, de precies. 90's. Precies. Dus golden, niet, de, ja. uh, niet de, de harde gangsterrap van... Uh, de harde gangsterrap van bijvoorbeeld uh, de wu of... Ja. Uh, ook, dat, ook. Ook, zeker weten. Cream. Ja, zeker weten. Maar dat voor mij was dat ook gewoon... Het had ook dat mooie soulvolle onderkantje nog steeds. Ja, want ik... ik ja. Nou ja, ik ben vooral heel benieuwd hoe je, zeg maar... Want jij bent uh, je paplepel de muziek ingegoten gekregen. Want ik heb, eigenlijk heb ik een, uh, een vraag om mensen jullie te leren kennen. Ik hoop dat jullie die willen beantwoorden. Dat is de Tante S-vraag. Jee. Jullie kennen Tante S? Ja. Typisch van Jurgen Rijman, nee, laat. En die vraagt altijd... Wie is wie je vader? Ja, wie is je vader? Wie is je moeder? <laughs> Full crate. Wie is je vader? Wie is je moeder? Mijn vader is Igor en hij is een geoloog. Oké. Okay. Een um, verborgen... Rockster eigenlijk. Oh, vertel eens. Ja, hij heeft gewoon, nou ja, verborgen gewoon. Het zit nog best wel in hem, maar hij heeft gewoon, uh, toen hij jong was, best veel gitaar gespeeld en uh, ging hij gewoon uh, in bandjes en uh, okay. grote Beatles fan. En uh, ik neem hem in december neem ik hem Deep Purple. Uh, in de wow. musical gaan we samen kijken. Dat is tof. Dus ik ben benieuwd, ja. En uh, ja, dat is mijn vader. En, en je, hebt, uh, je hebt van hem, zeg maar, uh, die, die era... Of, zeg die, ja, eigenlijk wel. A eigenlijk alles. Van, van, Stevie, van Stevie tot Ray Charles tot Janis Joplin. Allemaal van mijn vader. Tof. Mijn moeder, Marina, eigenlijk Mariam heet ze. Ja. Um, zij is een balletdanseres, nu lerares. Okay. En vanuit haar heb ik voornamelijk het uh, klassieke uh, gedeelte. Ja, want gekregen. je hebt ook, uh, je hebt ook uh, piano gestudeerd, toch? Ja, klopt. Een hele jonge leeftijd hebben we gedaan. Ik heb het helaas niet afgemaakt. Want uh, wat is er gebeurd? Nou nee, gewoon, uh, gewoon geen zin meer. <laughs> okay. nee, ik ben jong, ik ben dom. Maar zeg. gewoon uh, heel veel thuis uh, etudes voor, voor releasen, Ja, ik uh, gewoon ik, echt shows spelen, concerten spelen. Oh, echt? Ja, ik en... heb koor gedaan ook, in een koor gezeten. Wow. Dus, maar echt op een hele jonge leeftijd. En dan spreken we over zes? Vanaf mijn vijfde tot ongeveer mijn dertien, veertiende. Nee. Ja. En wat, wat is er toen gebeurd? Want je bent op een gegeven moment, even voor de, voor de duidelijkheid... Want Full Create is natuurlijk niet je echte naam, hè? Nee. Hoe heet je echt? Narek. Narek. Ja, En dat niemand niemand mag weten. Nee, nee, niemand heeft nee, het nee, ooit. Ja, nee. Maar uh, Narek? Narek? Eigenlijk Narek. Narek, ja, ja. ja zie ik. Graag gelijk ja. de goede kant. Want, want waar kom je vandaan? Ik vraag? ben Armeens. Aha. Ja. En, en wel in Nederland geboren? Nee, niet. Op mijn derde in Nederland verhuisd. Oké. Okay. Dat is toen dus de periode dat de hele klassieke gebeuren stopte. Mm -hmm. Contact de TMF en uh, nee. <laughs> op je derde, nee, nee maar dertiende, oh dertiende. Ja. Ah, op je dertiende ben je naar, uh... ja, klopt. Oh yes, je klopt. hebt je echt je hele je, je prepubertijd en alles daarvoor mm -hmm. heb je gewoon in in Armenië doorgebracht. Ja. Wauw. Armenië tussen Azerbeidzjan, Turkije. Ja. Eh, klein klein landje. Klink, klinkt dat nog door in je muziek? Nee. Wat, wat is typisch armeense muziek? Geen idee. Nee? Iets met een fluit, denk ik. Ja, ik, heb echt... <laughs> <Doedoek>. <laughs> ik heb me nooit in verdiept. Ik heb nooit als kind, heb me nooit aangetrokken. Nee, oké. Okay. Ja. Dus je bent gewoon, uh, zeg maar, uh, het Nederlandse leven en uh, gek ja. En, en de, de, de, de nu producer. Ja. Want je bent uiteindelijk uh, de filmacademie genoemd. klopt? Klopt. En, uh, en muziek en geluid? Nou, eigenlijk alleen maar geluid, want ze hadden niet echt muziek. Dus het was, okay. voornaam, het was gewoon eigenlijk ontwerpen van geluid. Sound design engineer. En, en is dat iets wat je nu ook gebruikt in je muziek? Zeker weten. Ja? Ja. Ja, want je, je kwam binnen en je zei gelijk... Oh nee, ik heb net nog uh, allemaal uh, uh, dat? snoertjes staan solderen. Ja, ik en heb, heb ergens gisteren snoertjes gesoldeerd. <laughs> dingetjes die ja? ik mee heb. Maar, oh, ja. Ja, cool. Ik weet niet, dat, dat mijn studieleider zei dat... Nou, je kan niemand vertrouwen in de technische wereld. Als je het zelf doet en goed doet, weet je zeker dat het werkt. Dat het goed gaat, ja. ja nou ja, je hebt, volgens mij je helemaal gelijk. Ja. Nou, we hebben hele goede technici aan de andere kant zitten anders. Nee, dat zo. zeker weten. Yeah. Uh, uh, maar. Dankjewel, uh, dankjewel. Ja. Full great. Hm? Niemand weet dat ik full great heet. Uh... Mijn, mijn, mijn moeder. Um, Wauw, hoe leg ik dit uit? Zij, zij schiet röntgenplaatjes van vrouwen. Oké. Okay. Uh, in een, in in een bussen die door Nederland gaat. Oké, okay. ja, de mammografie en zo. Maar, ja, uh, ja, dus okay. bij vrouwen. Dus, dus op leeftijd. Vorst, ja. dat zij heeft het ziekenhuis lang gedaan, als dus medische dingen. Mijn vader is. Uh, Muzikant, ja. bassist, oh. uh, fluitist, gitarist. Die man die speelt alles. En ook in een band? En, uh... Ja, ja, ja. Hij heeft, hij, heeft ook echt, uh, hij heeft ook in de 80's heeft hij ook echt bandjes gezeten. Ook zelf geschreven, echt. Er is ook echt plaat uitgekomen. Dat is echt topcharts in Japan. echt fucking verder. Doe normaal. Ja, yeah. echt. Ja. Heeft jouw vader, jouw vader is hij ook echt verder gegaan Nee, nee, nee. Dat is gewoon een hobby. Maar, maar jou, jouw, vader die ging echt in Japan ook. Uh, hoe heette die band dan waar die in zat? The Jury. De jury. is volgens mij niet heel groot geworden in Nederland. hoor? was volgens mij uh, Philips of zo. Echt. Is, ik weet niet precies hoe dat anders Grappig dat dat gebeurt. toen de tijd nee. nog steeds hetzelfde verhaal was als nu. gewoon Buitenland, huge ja. Nederland. Nou ja, maar dat is goed dat je het zegt. Nee, perfect. Nee, maar het is goed dat je het zegt, Creed. Want het is namelijk wel zo. Um... Nederland is een beetje zo, denk ik. Wij volgen heel erg graag. Ik denk het wel. En we wat, volgen wat het dan wel. Wat bedoel ah. je met we volgen het erg graag? Wij volgen heel graag wat er gebeurt in Londen en in ja. Amerika. Daar zijn wij heel veel fan van. Ook. Ja, want jullie zijn... Ik, ja, ik bedoel, misschien de luisteraar heeft het niet door... maar jullie hebben, we hebben gewoon internationale artiesten in de, in de studio. Want jullie zijn, uh, jullie zijn op tournee in Zuid-Afrika. Los Angeles. We, zijn dan, daar, we hebben een Amerikaanse vijf? tour gedaan. Ja. Dus we zijn vijf weken daar geweest. En hebben uh, de hele East Coast gepakt. Dus uh, New Jersey, New York, uh, Washington D.C., uh, St. Louis. We uh, zijn naar Canada geweest. Dus Montreal, Toronto... En de uh, West Coast, LA San Diego, San Jose, San Francisco. Yeah. Hoe kan het dat jullie? Ja, maar echt serieus, mijn mond valt open van verbazing. Ik bedoel, ik volg jullie natuurlijk op Instagram en Twitter ja. en de hele social media. Eh, gewoon dat jullie eh, nou, graag mag en dat alles en jullie muziek te gek <laughs> vindt. Maar ik vind het dus echt bizar dat, dat in Nederland jullie nog helemaal niet zijn doorgebroken. Waar ligt ja, dat het, aan? Het is er het is niet doorbakken, Want de fans zijn er, heel veel mensen ja. luisteren wel naar. Maar de, de, de markt is heel anders. Ja. Ja. Want wie breekt er wel in Nederland? Noemen ze. Weet je bedoel? Ja, 3A's. Uh, ja. ja, niet verkeerd. Over zol gesproken, maar zo ik vraag. zie wat fronsende wenkbrauwen aan de andere kant van het glas. Nee, maar, maar, nee, maar snap ik wat ik bedoel? Soort van, ja. er, is, er is niet echt sprake van doorbraak ja. in Nederland. Dus dan... Nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Wouter Hamel, uh, Benny Sings, Giovanka, uh, uh, uh, heet die uh, van de New Cool Collective, uh, Benjamin Herman, die zitten ook oh. allemaal in Japan en dat is daar hartstikke yeah. groot. Ja. Uh, dus uh, jullie volgen die, uh, die lijn een beetje? Nou, we volgen eigenlijk niet. We doen gewoon... Nou, ik denk, ik denk oh. het niet. Ik ja. denk dat onze lijn echt in Amerika ligt. Dus niet, niet in Azië. Oké. Okay. We een... Maar wel internationaal dus. Ja, ja, zeker. Internationaal, inderdaad. Ja. Hé, hey, ik, ik zie trouwens, de tijd vliegt als een malle. Um, ik wil nog veel van jullie weten en horen, maar volgens mij moeten we nog even een nummer doen. Zullen ja. we doen? we gaan dat uh, doen. Ik moet trouwens zeggen, uh, Fullcrate, want we zitten gewoon toch uh, met elkaar te babbelen in de, in de studio. Uh, ik neem natuurlijk op voor je iPhone. Mm -hmm. Uh, filmpjes. Maar er zit natuurlijk geen geluid onder. Maar dan gaan we straks de opnames van de mooie radio ah, eronder zetten. Kijk hem gaan. Oké okay, ja, jongens, ga snel staan. Ik voor niks het uh, Nou, kom maar op met je iPhone. Dan uh, ga ik jullie gelijk filmen. Dat komt straks allemaal op, uh, op de website, mag ik hopen? Nee. Niet op de website, voor jezelf. Voor nee, mezelf, ik ja. doe echt mijn best. <middels> Presenteren. <middels> en filmen. Het zit allemaal in het pakket, dames en heren. Fullcrate en Mar. I said? Oh yeah. I said. day and Great Mar, I said. Jongen, jongen, jongen, jongen. Dit was mijn uh, eerste kennismaking met, met jullie. Kom alsjeblieft hierbij zitten. Zeg niet te geloven. Hè? Dat is weer een hele andere uitvoering dan uh, die ik van jullie ken. Want uh, dit is van de EP en ik kijk gewoon even op mijn blaadje. Dit is kan Say What You Heard. Dus ja. jullie eerste EP samen. Hè? Klopt. En jullie leerden elkaar kennen en het klikte muzikaal en vervolgens gaan jullie schrijven. Ja. En hoe gaat het in zijn werk? Echt uh, meestal helemaal slecht. En dan wanneer we de studio willen verlaten, dan lukt het. Ja, heel vaak. Dat is een beetje, nee, het is niet echt hoe we het doen, maar het gebeurt heel vaak. Dan... Het gaat eerst heel slecht. Nou, niet nee, zo, het is, zo slecht. het is meer dat je, je, wanneer, je uh, wanneer je het ziet als een, als een baan en je gaat daar van uh, 9 tot 5 in de studio zitten, dat er dan wel iets uitkomt, maar vaak niet het tofste. Het tofste gebeurt wanneer je denkt, oké, okay, ik laat het nu even los. Hoe gaat het ja. met jou vandaag? En ja. dan praten we en dan... Hey, dat is een vet denkje boom. En dat is dan het track voor het album. Ja. En... Dus het komt binnen in je onderbuik en dan weet ja, je gelijk dus dit is dus Het komt eigenlijk wanneer we een soort van um, weg willen gaan ja. van de studio. Denk van oké, okay, nu gaan we naar huis. En dan, dat kan dus om twee uur in de nacht zijn. Ja. En dan zitten we nog een beetje te babbelen of tv te kijken. En dan, uh, dan komt het opeens. Dus dat is een beetje hoe, hoe ja. het vaak gegaan is. In ieder geval met het EP wel. Dus ik ben benieuwd hoe het. Ik denk nu... dat er nu gewoon veel meer controle is. Ja, ik bedoel, het, ook, het, ja. Is, het gaat nu wat... Ik bedoel, de EP was echt het eerste wat we in elkaar hebben gezet. Hè. Dus okay. je een soort van, dat was, het was ook nooit de bedoeling om die EP bij elkaar te zetten. Tenminste, toen de tracks van elkaar los zijn gemaakt... waren ze niet gemaakt met, hé, hey, we gaan nu een EP maken. Het nee. was gewoon... Ja. Losse But tracks, yeah. Fly. Yeah. Toen hadden we After Sex in gemaakt. Yeah. En toen I said. En los van elkaar waren het gewoon drie losse tracks. En toen was er labels bijgekomen en heel, weet je... Financieel en officieel hopla komt erbij kijken. Ja. En ineens heb je fans. En ik denk hey, um, Oké, okay, wat doen we nu? Wat is de volgende stap? En dan heb je mensen die vragen. Hebben jullie een plaat? En wij, oh nee. Ja. En dan maak je een plaat. En... Maar jullie kiezen wel voor om deze nummer. Want jullie hadden waarschijnlijk meerdere nummers. Of was dit echt. Dit waren de nummers waarvan je dacht. Dit, die moeten we bij elkaar ja. zetten. Nee, we, we, hebben nog, we hebben nog wel wat andere dingen gemaakt. Maar dit, dit was wel ja. ongeveer wat we hadden gemaakt. Dus het zal niet veel schelen. Nee. Oké. Okay. Van de tien tracks die we echt hadden gemaakt, waren de vijf of zo. Waren toch ik wel, denk je okay. dat echt tien waren? Toch? Niet eens. Nee, ik, denk ik denk niet ja. eens tien tracks. Nee. Het waren, het waren ook gewoon deze tracks. Ja. Oké. Okay. Want het oh. label waar eigenlijk. Um, ja, want welk, bij welk label zit je? Uh, nou ja, toen dat We, we zitten bij eigenlijk bij geen enkel label. Dat is, dat is een heel tricky ding. Als artiest wil je niet zo snel als een label koppelen als artiest zijn. Je wil gewoon licenseren of albums uit, laten uitbrengen. Okay. Maar toen dat tijd heeft de NPM uit, uit Keulen Duitsland... Dat Pop Music is Dat is ja. Music, ja. Zij hebben het soort van. Ze zagen wat we aan het doen waren. En ja. ze wilden Shoes Fly eigenlijk aan mij uitbrengen. En toen zeiden we even, hey luister, maar we hebben ondertussen net ook al After Sex uitgebracht. We ja. jullie niet uh, tweeën en dan werd het een... Oh, we hebben net I Said gemaakt, kan die nu ook niet op en dan vijf tracks uit. Ja. <kugels> maar dan, de, want de, zij geven dan, of, want zij geven jullie dan jullie, jullie muziek uit? Of, of, want zij, hoe ze brengen gewoon de muziek uit. Precies. Ze licenseren ja. dat en dan heb je gewoon bepaalde deals die je maakt met een label. Want uh, jullie zijn eigenlijk self-made als ik dan, mag ik dat zo zeggen? Ja. ja. Toch? Jullie ja. doen eigenlijk alles zelf. Bijvoorbeeld de tournee ja. nu? is dat. Nou, nah, op een gegeven moment nu weer? ben je op een level waarbij we gewoon mensen hebben die... die mensen bepaalde, in dienst. Weet je wel, mensen <laughs> in dienst. We <Je laughs> hebben nu die mensen in dienst, ja. Tour ja. manager en uh, promo, dat ja. soort dingen. En, uh, gewoon marketing uh, mensen en zo. Ja. Dus je hebt wel gewoon op een gegeven moment een team van mensen die voor je werken of met je werken. Zeg maar alsnog maar. doen we dat zelf. Dus het, in ja. principe, wij zijn best Veel wel heel erg independent. Ja. En tot wij, tot wij het interessant vinden, blijven we nog even op deze manier doorgaan. Oké. Want jullie worden ook, uh, want bijvoorbeeld uh, Full Crate heeft met FS Green, uh, daar ken ik jou onder andere van, ja. uh -huh. van de Mixing Monthly voor uh, ja. uh, Nalden.net. Klopt. Er is nu weer een nieuwe uit, July. Vanmiddag uh -huh. nog, uh, nog een keer zitten luisteren. Uh, in hoeverre is Nalden.net? want Nalden is een, een, een, wat is het, een blogger entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur, ja, entrepreneur. Echt, Iemand ja. die nieuwe merken in de markt zet. Ja. Lifestyle laat zien. Ja, eigenlijk het? alles laat zien hoe het moet. moet. <laughs> en, en, en mensen en, volgen het gewoon. En hij helpt jullie ook daarin? Ja, ja hij support ons eigenlijk wel vanaf, vanaf, vanaf uh, She Was Fly eigenlijk. Vanaf, ja. vanaf het begin heeft hij ons gesupport. En okay. nou zijn we gewoon wat... Uh, Dichter bij elkaar gekomen en nu zitten we samen in de auto. De ja, tour. Ik zag het echt. Ja, ja. Dus, ja. gigantische dikke Mercedes, daarmee reizen jullie echt. Uh, ja, die gast is naar een Berlijn boss. net, onder andere Hamburg. Ja. Ja. Dat nee, is niet maar... uh, wat je verwacht bij, bij artiesten: gewoon een, een, een busje en uh, slecht eten langs nee, de Nee, maar <laughs> nou, doen wij nou, dat niet. Nee, doen wij niet. Wij zijn gewoon een soort van anders gewend. Of zo. Ja, nee. want als jullie, als jullie een, een, een, een plaat uitbrengen, dan zit daar een heel idee. In een uh. Een idee en een concept achter, toch? Want jullie maken niet alleen een plaat uit, maar ook een ja. video. Bijvoorbeeld iZ. We doen video's, doen we ook zelf. Kijk op YouTube, ja. uh, full creator, maar iSet. Het is echt een waanzinnig mooie video. Ja. Zwart-wit beelden en dan ja. jullie praten tegen een vrouw. Ja, het is inderdaad... Uh, wij geloven echt dat... Uh, of, ja, Wij geloven zeker in... Uh, video is het, is het, uh, het plaatje ja. van de tracks. En Wij geloven ook echt in dat als de video niet... Een, een, een verhemeling is van de muziek, mm -hmm. dan doen we het niet. No. Het moet echt, het moet ook echt, het moet het meer maken, want anders heeft het geen zin. Gewoon okay. dus wij geloven echt. Dus wij zijn ook wel echt control freaks, dus wij zitten dan samen in een donker kamertje yeah. um, alle plannen uit te schrijven. Hoe dat uh, hoe, ja, dus het is de dat, muziek, het ja. is de video, ja. het is uh, de layout van, van alles. alles. Ja, alles. Mixage, we, we alles. kunnen wel best, ja. we geven het ook wel uit hand, zo weet je, ontwerpen, fotografie ja. en dat soort dingen. Maar ten alle tijden hebben wij gewoon controle. Want het is wel je gezicht, wat hij zegt. precies het is gewoon ja. je visitekaartje van hoe je naar buiten komt. Ja. En daarmee, zet jullie, daarmee gebruik je echt alle media die je kunt gebruiken. Ja, dus, uh, Zodien, ja. Facebook ja, ja. Zodien, ja. Het, De tijd vliegt als, als een crazy. Dat gaat echt heel snel. Uh, ik was nog heel even benieuwd naar jou, maar Mar Variations. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is een uh, Nalden. Ik heb uh, een project met, uh, met, met hem aangegaan en Foolcrate zit er ook bij. Ja. En, um, er zijn wat verschillende regisseurs. Het is eigenlijk een, het is een, een, een, een visueel project geweest. Ja. Ik hou ervan om af en toe wat uh, muziek aan te raken wat ik mooi vind. Of niet eens mooi, wat ik interessant vind. Want ja. mooie muziek raak ik graag niet aan. Maar interessante muziek, ik denk van hé, hey, hier zou ik wel iets mee kunnen. Mm het -hmm. is dus bijvoorbeeld een Lil Wayne hip-hop. Omdat, nou, wat gebeurt er als ik het zing? Nou ik krijg een single more variations en um... ja want uh, je hebt ook een fx twin uh, ja. track gedaan ja ik dat ik heel bijzonder vind want Efex ja. twin producer uit engeland die nogal hele stotterende ja, uh, ik vind het ook zijn meest toegankelijke het uh, uh, April 14e? Track was dat ja yeah. en drug use? ik ik moest daar ik moest daar mijn uh, weer mijn pijn in uiten dus mm. dat heb ik toen gedaan en toen uh, heb ik um, met jardine ja zij featured op uh, um, we hebben het uh, rondgemaakt ja, uit Londen. En toen hebben we dat zo uh, gedaan. En toen ben ik met Hesdy... Hesdy Lonwijk? De ja, die regisseur. ken Van Feuten bijvoorbeeld. Ja, ja, heeft heeft met hem een hele mooie clip gemaakt. Dus samen een, met hele, een hele, hele uh, diep... Ik hoor nog steeds dat mensen echt huilen. Gewoon, als je die comments ook ziet. Dat mensen denken van waarom doen jullie dit? Dit is gewoon veel te heavy. <laughs> maar daar ben ik blij mee. En dat is ook de laatste die ik tot nu toe heb gedaan. want ik ja. het gevoel heb dat ik het nu niet kan toppen. En dan wil ik het even laten tot ik het interessant vind, om de volgende Mar variation te pakken. Maar zou jij bijvoorbeeld ook een Nederlandse artiest uh, in de variation kunnen gooien? Gordon wel. Let's go. Gordon <laughs> Nee, liedje. maar dat is dan interessant. Ja, dat vind ik wel interessant. Een goede, vind dat ik... vind ik wel een hele ja. boeiende, boeiende, boeiende ontwikkeling namelijk. Want, want we komen weer terug aan het begin van ons gesprek natuurlijk. Wat is Soul? Ja. Hè, jullie jullie hebben echt de Soul aan jullie lijf hangen. Ja. Ik zit ondertussen met mijn oog te kijken, want we hebben vijf minuten. Ja. Uh, wat, hè, dus ze zou een Nederlandse zanger of band of Track. Zou je dat kunnen? Nou, waar we het ook over hebben, hebben gehad, is dat onze, onze focus ligt niet in Nederland. Dus als ik een Nederlands liedje ga doen, Precies. denk ik dat er wel mensen internationaal of het leuk gaan vinden of niet. Maar mm -hmm. dat, ze zouden nog geen idee hebben waar ik het over heb. Dus ik denk misschien in de toekomst, als ik een miljard followers heb, dat ik ja. denk van, nou, ik ga iets geks doen. Oké, okay, maar dan maak je er toch weer een, een internationale variatie van. Misschien zou ik het wel doen. Doe ik het in het Duits bijvoorbeeld? <laughs> Duits is slager dan maar. Uh, ik wil nog één uh, naar... naar uh, ik heb nog heel veel voor jullie klaarstaan en dingen. We zouden echt nog tracks. Snel. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Ik wil even Dancing in the Douche laten horen. Kan dat? Vincent, Dancing in the Douche? Want dat is... Uh, ik blijf het zeggen. Uh, uh, en daarna een nummer live van jullie. Uh, laten we even, want die duurt één minuut nog wat. Hij komt er zacht in. Starten maar vast, de dancing in de douche. Ah, oh, heerlijk. Ah, oh man, dat is echt niet goed. Laat me gewoon openstaan, hoor, de microfoon. <laughs> er zit aan het... Nou, goed, luister maar eerst even. We can go dancing, baby. We can go dancing, baby. Opeens in een soort vreemde tegenritme, dan ga je er tegenin. Ja, heerlijk. Wat gebeurt hier? Gewoon, had ik zin in. Wil hey, de... <tied> <tied> Jan. <tied> wat gebeurt hier? <het? tied> Zouden jullie nog, uh, laten we laten deze gewoon rustig eronder staan. Zouden jullie nog één nummer live willen doen tot, uh, tot de klok van drie? Go dance Dat is goed. Dus je, je bent helemaal vrij om te doen wat je wil ja, of andere worden als we doen. Of een je denkt, ik Ondertussen nog steeds dancing in de douche. Daar komt hij, let op. Een beetje een deep house gevoel, moet ik denk, toch? We can go dancing, baby. Oh, wat ik trouwens tof vind. Dat oh, is nee, Wat ik tof vind is dat mensen um, heel verschillende interpretaties hebben van wat het nou is. Ja. Mensen zeiden: van, oh, dat is echt een RB-liedje. Ja. Mensen zeiden: oh, dat is echt een house-liedje. Ja. Stof. Dus ja, ik vind het heel knap hoe jij die rit, hoe, de ritmering en dan in die ritmering zit zoveel tragiek. Ik vind het echt geniaal. <laughs> Dank je wel. Alsjeblieft, man. Uh, maar tot de klok van 9. Je hebt een minuut. Let's go. Alvast <laughs> <Ja. laughs> bedankt hè, voor het komen. As I long for you Put aside all the things that I behold Would you share your night with me Or Would you share your life with me teach me uh, tonight all through my life I've been here all through my life I've been here yeah